Hij heeft een tweede boek gemaakt, dat heb ik nu ook gekocht. over de live concerten van de Kings in Nederland. Oh. En een derde boek gaat over de solo carrières van de Kings. Die okay. moet ik nog krijgen. Maar hij vond het een heel. Hij heeft mij wel op twee punten uh, moeten corrigeren, ja, Helaas. Maar daar ja, kom ik vanavond ja. nog wel even op terug. Ja, oké. Okay. Maar zeg je nou dat hij ook een live boek heeft geschreven over de Kings optreden in Nederland? Ja. En misschien is ze vaak opgetreden. Ja, heel veel. Ja? zelfs in die periode. Oh. Ja, was Kings was een soort moment. Terugkerende optreden. Oké. Okay. Het verbaasde mij ook, ik heb hem in Tifoli in Utrecht gezien. Ja. Maar daarvoor, hij. De kings stoerde heel veel in, een, in Nederland in verhouding. Ja. Oh, dat is ik eigenlijk ook niet, nee. Nou, ja. omdat hij in Amerika natuurlijk niet zo. Uh, bekend nee, klopt. Mag ja. niet. Dus nee. weken ja. zuiden naar Nederland voor een ja. deel. Ja.